De Stenen Trommel Heel lang geleden woonde er in Zuid-Amerika een Indiaanse volkstam. Het opperhoofd van die stam had een dochter die heel mooi was. Haar naam was Talula. Als haar vader naar haar keek dacht hij Wie van de jonge mannen van mijn volk is goed genoeg om met mijn dochter te trouwen? En dan gaf hij zelf het antwoord. Niemand. Er kwamen elke dag jonge mannen naar de vader van Talula. Ze namen geschenken voor hem mee en vroegen of ze met zijn dochter mochten trouwen. Maar de vader van Talula wilde helemaal niet dat zijn dochter met een van de jonge mannen zou trouwen. Daarom verzon hij een heel moeilijke opdracht. De jonge man die een stenen trommel kan maken, mag met Talula trouwen, zei hij tegen hen. Geen van de jonge mannen durfde te zeggen dat zoiets onmogelijk was. Dus ze probeerden allemaal een trommel te hakken uit harde grijze rotsblokken. Guilam hield nog meer van Talula dan de andere jonge mannen. Iedere ochtend kon men hem in het dorp horen zeggen. Ik ga naar de grote grijze rotsen om mijn trommel te maken. En dan liep hij weg naar de rotsen buiten het dorp. Aan het einde van de week ging hij naar de vader van Talula. Ik heb een trommel van steen gemaakt, zei hij, en ik wil hem u graag laten zien, maar hij is erg zwaar. Ik wil hem wel bij u brengen, maar dan zult u mij een kussen van rook moeten geven. Dan kan ik de trommel op mijn hoofd hier naartoe dragen. De vader van Talula staarde eerst naar Gilam en toen naar het houtvuur dat voor zijn huis brandde. Hij riep zijn zoons en zei, Verzamel rook. Zijn zoons rolde achter de rookwolken aan en probeerde de rook met dekens te vangen. Maar dat lukte natuurlijk niet. Daarna probeerde de vader van Talula het zelf. Hij rende achter een grote rookwolk aan en probeerde die in zijn mantel te vangen. Maar natuurlijk lukte het hem ook niet. Het is onmogelijk, riep hij. Waarom vraag je me iets te doen wat onmogelijk is, Gilam? Wil je me soms belachelijk maken? Gilam maakte een diepe buiging. Opperhoofd, zei hij, waarom hebt u mij gevraagd een stenen trommel te maken? Dat is toch ook onmogelijk? Wilt u misschien niet dat uw dochter trouwt? De vader van Talula werd eerst heel boos, maar toen begreep hij dat Gilam een dappere en verstandige jonge man was. Hij moest goed genoeg zijn om met zijn dochter te trouwen. Wil jij met Gilam trouwen? vroeg hij aan zijn dochter. Talula knikte, want ze hield al een hele tijd net zoveel van Gilam als hij van haar.